5 uur. Het NOS-journaal. René van Brakel. Turkse premier wijst kritiek betogers van de hand. Agenten beter trainen in omgang met geweld, zegt Ombudsman. En Serena Williams in Parijs door naar kwartfinale. De Turkse premier Erdogan verwerpt alle kritiek op wat wordt genoemd zijn autoritaire manier van de regeren. De protesten tegen de premier duren nog steeds voort. Demonstranten beschuldigen hem van een dictator te zijn. De premier zegt dat de demonstranten leden van extremistische randgroeperingen zijn. De betogingen begonnen als protest tegen de bouwplannen voor een winkelcentrum in een park bij het Taksimplein in Istanbul. Maar zijn uitgegroeid tot anti-Erdogan protesten. Volgens Amnesty zijn bij de protesten twee doden en duizend gewonden gevallen. De Syrische regering wil het Rode Kruis pas toelaten als de gevechten in Couser voorbij zijn. De hulporganisatie maakt zich grote zorgen over de situatie in de stad, aan de grens bij Libanon. Twee weken geleden begon het roepen van president Assad aan de belegering. Veel inwoners konden nog wegkomen... maar volgens het Rode Kruis zitten er nog 1500 mensen vast in de stad. Die hebben dringend hulp nodig door een tekort aan eten, drinken en medische hulpmiddelen. Syrië is verbaasd over de opmerkingen van het Rode Kruis. Toen de opstandelingen 18 maanden geleden de stad innamen... hoorde je niemand, zegt het regime van president Assad. In Tilburg is een vrouw omgekomen toen bij een supermarkt een poort op haar viel... De zware poort naar het laat-en-los terrein ligt aan een voetpad waar de vrouw van 77 liep op het moment dat het toegangshek omviel. Ze raakte zwaar gewond en overleed later in het ziekenhuis. De supermarkt wist dat de poort wel eens uit de rails liep... en zocht naar een oplossing. Ook was er een waarschuwingsbriefje op de poort geplakt. Politieagenten moeten beter worden getraind in het omgaan met geweld. Dat zegt nationale ombudsman Brenningmeijer. Agenten hebben volgens Brenningmeijer niet genoeg zelfvertrouwen... bij geweldsincidenten. Hij adviseert dat met trainingen te vergroten. Ook moet gebruik van geweld beter worden nabesproken, staat in zijn rapport Verantwoord Politiegeweld. Daaruit blijkt dat er elk jaar 775 klachten of aangifte zijn over politiegeweld. In het bijzonder zijn er problemen bij het gebruik van handboeien en de inzet van politiehonden. In Rotterdam is de Pauluskerk na zes jaar heropend. Burgemeester Abutaleb onthulde vanmiddag in de kerk een doek met de tekst overwinnen het kwade door het goede. Het is sinds jaren en dag het motto van de kerk die bekend staat om zijn zorg voor daklozen en drugsverslaafden. Het oude, het oude kerkgebouw in de Mauritsweg werd in 2007 gesloopt om plaats te maken voor een appartementencomplex. Het nieuwe futuristische gebouw staat daar tegenaan. In de Nieuwe kerk is het verboden om drugs te gebruiken. Ook zijn er minder opvangplaatsen dan voorheen. Drie leden van het Britse hogerhuis worden ervan beschuldigd tegen betaling te lobbyen. De Sunday Times heeft de drie lords undercover gefilmd. Op de beelden bieden de mannen hulp aan een zonne-energiebedrijf. Een neponderneming opgezet door journalisten. Het is voor leden van het Britse hogerhuis verboden om geld aan te nemen in ruil voor lobbyen. De drie politici zijn geschorst. Zelf zeggen ze dat ze geen enkele regel hebben overtreden. In Leiden is een auto ingereden op een pinnende man. De man is ernstig gewond geraakt. Volgens Omroep West hebben ooggetuigen gemeld dat het om een doelbewuste actie ging. De automobilist had vlak voor het incident ruzie gehad met de pinner. Omstanders zagen hoe de auto met hoge snelheid op de man inreed. Twee mensen zijn opgepakt onder wie de bestuurder. Serena Williams heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Amerikaanse tennisster heeft in Parijs nog geen set verloren. In de kwartfinale speelt Serena tegen Svetlana Kuznetsova uit Rusland. Het weer nog volop zonnig, droog en 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht neemt de noordelijke wind iets af. Het koelt dan af naar gaat op 4 tot 7. Morgen is er iets meer bewolking. Er wordt het maximaal 15 graden. Pas in de loop van de week draait de wind naar het oosten... en lopen dus ook de temperaturen langzaam op. Na woensdag liggen de maxima rond of iets boven de 20 graden. ANWB-verkeersinformatie. Er staat een file op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... tussen Gooi en Buiden-Oost van 3 kilometer. Op de A7 hoorn richting Zaandam al het hele weekend file door werkzaamheden... bij Purmerend Zuid, 2 kilometer lang. En ook wordt er gewerkt uh, dit weekend op de A76 in Limburg... geleen richting Heerle. En daarom staan de omrijders nu in de file op de N281. Heerle richting Vaals bij de stoplichten bij Knoop in Bochholz, 2 kilometer.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 Het laatste uurtje op de zondagmiddag beginnen wij in Eindhoven bij Oranje-Zwart tegen Rotterdam. Het stond 3-2 voor Rotterdam, Gerard. ze hebben het gered. Rotterdam is voor het eerst in de geschiedenis van de club kampioen van Nederland. En ik kende een man, Wijnig Jan Hageman, die het uh, allemaal heeft opgezet. Een top hockey bij Rotterdam. plotseling overleden enkele jaren geleden. En wat had hij hiervan gedroomd? Wat heeft hij hiervan uh, bijgestaan? Dit had hij mee moeten en willen maken. Het was helaas niet zo. Maar ik weet zeker dat er een heleboel spelers bij Rotterdam zijn... die voor hem dit kampioenschap hebben binnengehaald. Dat was een beetje emotie natuurlijk bij Rotterdam. Dat nu de beker omhoog zet. Herberger is erbij. Jeroen Herberger, de topscorer van Nederland. En Oranje-Zwart zit er allemaal een beetje beteuterd naar te kijken. Want lang hebben ze met 2-1 voorgestaan. En iedereen dacht dat het allemaal wel een kampioenschap kan worden van Oranje-Zwart. Maar in de slotfase, zes minuten en vijf minuten voor tijd... waren het Grant Stouber en Bas Campbell... die Rotterdam uiteindelijk de titel brachten. Rotterdam, kampioen van Nederland voor de tweede keer in zijn uh, carrière. Het kampioenschap voor uh, de coach van Rotterdam, Reinoud Bolz in 2002. Kampioen met Bloemendaal, nu met Rotterdam. En Michel van der Heuvel, drie titels met Bloemendaal. Daar blijft het voor hem bij. Het applaus dat u precies uh, zien hoort op de achtergrond is voor de ploeg van Oranje-Zwart. De reguliere competitie stonden zij bovenaan. En dan denk je, nou, dan wordt ik ook wel kampioen van Nederland. Maar nee, Rotterdam, derde in de reguliere competitie... won uiteindelijk uh, de halve finale van de play-offs van Kampong en won ook uiteindelijk in de derde wedstrijd de finale van Oranje-Zwart. Rotterdam, kampioen van Nederland in 2013. Tennis dan op Roland Garros. Robredo tegen Almaro, uh, inmiddels afgelopen, Mark Brasser? Ja, en hij flikt het weer hoor. Tommy Robredo. Voor de derde keer dit toernooi. Voor de derde keer op een rij ook, komt hij terug van een 2-0 achterstand in sets. En wint hij de wedstrijd uiteindelijk in vijf uh, sets. 6-4 in de vijfde set. En het was mooi om te zien. Robredo na dat laatste punt op zijn knieën op de baan. Hij nam het uh, applaus in ontvangst van het publiek, ging op het bankje zitten. Het publiek bleef staan, bleef voor hem klappen. Nog een keer kwam hij terug op de baan. Weer hetzelfde ritueel. Hij nam het applaus in ontvangst. Weer ging hij terug naar het bankje. Het publiek bleef klappen. En voor de derde keer is hij zojuist op de baan gekomen om het, om het applaus van het publiek in ontvangst te nemen. Fenomenale wedstrijd heeft hij gespeeld. Ja, je kan van deze man een instructievideo gaan maken voor alle jonge tennissers van ja, hoe het is om terug te komen in een partij en om erin te blijven geloven en om veerkrachten te tonen. Fenomenaal wat Tommy Robredo voor de derde keer op een rij hier uh, laat zien. Hij gaat door naar de kwartfinales en speelt dan opnieuw tegen een landgenoot. Dat wordt dan David Verrer. Op het centercourt ondertussen een veel, uh, nou ja, eenzijdigere finale's of wedstrijd zullen we maar zeggen. Tsonga tegen Troitski. Tsonga door in drie sets. Hij gaat nu spelen tegen de winnaar van de partijen Roger Federer, Gilles Simon. Maar de man van de dag, de man van het toernooi tot nu toe, is een Spanjaard. De 31-jarige Tommy Robredo. Mucho, mucho respect over deze man. Altijd langs de lijn.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 Williams uit en Supreme. Sander Westerveld, kent u hem nog? Oud doelman van Vitesse, Liverpool. En in zijn nadagen ook weer in de Spaan Spaanse competitie. Hij slaat zijn laatste dagen als keeper in Zuid-Afrika. Bij AX Cape Town wil hij zijn carrière afsluiten. Nog twee maanden en dan is het voorbij. Verslaggever Jan Medendorp ging bij Westerveld op bezoek... en zag dat de goalie het zo naar zijn zin heeft... dat hij misschien niet terugkomt naar Nederland.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 ja ik heb ik ik heb vaak helemaal uh, als je een beetje ouder wordt dan ga je terugkijken en uh...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 Misschien staan we daarom ook hier nu. Kijk wat ik zeg. Ik heb de tafel bij Robert Eiland nog steeds niet gezien. Dus het is zeker geen excursie hier. En daarvoor ben ik ook niet gekomen. Het was meer van... Ja, ik wilde met mijn, met mijn ervaring die jonge jongens ja, iets leren over de voetbalwereld. En misschien die jongens, ze waren net tweede geworden. Om misschien toch het kampioenschap te pakken. Dat is helaas anders gelopen, maar...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 ja, nogmaals, het is allemaal goed gegaan en uh, ik ben heel tevreden. Sander Westerveld, nog twee maanden en dan zit het erop. We hem bij Ajax Cape Town in gesprek met Jan Medendorp. Zo de reacties vanuit Eindhoven, waar Rotterdam met 3-2 wint van Oranje-Zwart... en ze dus uh, Nederlands kampioen hockey is geworden. En dit is Daft Punk en planet spinning? from the beginning some fill. up all night to get lucky. album Random Access Memories. We gaan het weer hebben over hockey, want Rotterdam pakte voor het eerst in de geschiedenis de landstitel. De derde en beslissende wedstrijd tegen Oranje Zwart werd met 3-2 gewonnen. Philip Koken met een dolgelukkige Rotterdam-speler Olivier Polkamp. Ja, Olivier, beschrijf dit eens. Ja, niet te beschrijven. Echt, echt absoluut niet te beschrijven. Dit is het allermooiste aller, aller alle op hockey ooit meegemaakt. En zo'n wedstrijd twee keer achterkomen. Ik dacht, ja, ik had er wel echt. Eerlijk zeggen, we hard hoofd in. Maar dan zo terugkomen. Wat een teamprestatie. Wat een team überhaupt. Ja, fantastisch. Twee gewonnen op OZ. Kan niet mooier. We begonnen zo merkwaardig. Vorige week hadden we die wedstrijd waarbij jij in botsing kwam met, uh, met Van der Horst. Van der Horst zou niet meedoen. Staat opeens... Uh, ja in vol ornaat af te laten om mee te doen gaat dan ineens niet spelen hoe kwam het op jullie over? Uh, nou we wisten wel dat ze we zoiets gingen doen Er werd, uh, er werd een, uh, plek plek op de lijst op de spelerslijst Ze dus hadden al een beetje idee van oh, ze zijn dan een beetje aan het uh, ons een beetje aan het bang maken maar toen deden we ook ming van de weerde mee en die hadden we echt niet verwacht we Horst dachten we van nou die zou nog mee kunnen doen maar toen stond ming van de weerde klaar om uh, in te vallen Terwijl we over hadden gelezen dat die zou doen. ja dat was wel even van oh, wat gaan we nu heeft dat jullie spel nog beïnvloed? nee alleen de corner cornerverdediger moest iets aanpassen omdat ming natuurlijk een goede corner-pusher is maar een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 En op het einde nog een beetje geluk. Hè? Dat is geist dat het vroeg vloot. Oh, bij die corner verdediging. Ja, ongelooflijk wel gehad. Ik, weet, ik zag niet wat er gebeurde. Volgens mij was hij... Hij vloot te vroeg, toch? Ja, ja, wel, ja, wat een mazzel. Maar een beetje geluk heb je blijkbaar nodig om kampioen te worden. Dus, uh, Olivier oh, ja, Polkamp van uh, Rotterdam. Hij dus Nederlands kampioen. Gisteren werd trouwens zijn zus Sophie ook al kampioen met Amsterdam. Ja, en oranje-zwart, wat een teleurstelling. Het greep dus naast de landstitel. Het won de eerste wedstrijd nog wel. Of het verloor de eerste wedstrijd natuurlijk van, van Rotterdam. won nog wel de tweede wedstrijd. Maar nu verloor het dus de derde en beslissende wedstrijd. Oranje-zwart moest het natuurlijk stellen in deze wedstrijd... zonder aanvoerder Robert van der Horst... die vorige week gebaseerd raakte aan zijn schouder. Toch verscheen hij voor de wedstrijd in wedstrijd tenu. En Filip Koker vroeg hem waarom. Wat een vreemde truc was dat bij het begin van de wedstrijd. Ja, nou, er was 5% kans om te spelen. En uh, we hebben eigenlijk de hele week geprobeerd om het zover te krijgen. En uh, ja, het was uh, de 5% die, uh, die ik nodig had. Dus ik had kunnen spelen vandaag. Waarom heb je het uiteindelijk niet gedaan? Ja, het is een keuze van Michel. Ik heb vooraf ook tegen Michel gezegd, als het goed staat, dan hoeft het ook niet. Uh, ik had graag mijn, uh, ja, mijn waarde willen geven. Maar ik, ik had nooit zo dominant kunnen zijn als uh, normaal. Uh, en uh, ja, goed, dan is het lichter coach bij Michel. Dan hoor je me verder ook niet klagen. Het stond verder ook vrij goed vandaag, hoor. Dus, uh... Was het ook een beetje bedoeld om uh, Rotterdam te beïnvloeden? Nou, we zijn niet zo in Rotterdam bezig geweest. Uh, we wilden eigenlijk met het team gewoon helemaal compleet zijn in deze laatste wedstrijd. We hebben zoveel blessures meegemaakt dit jaar. En uh, we waren compleet, dat is mooi. Zelfs Mink van der Weerden er was erbij, dus dat maakte het allemaal heel erg speciaal en heel erg uh, intens. Alleen ja, het mocht helaas niet baten. Wat een vreselijk scenario dit voor jullie, hè? We waren er zo dichtbij. Ja, ook vandaag echt goed gespeeld. Eén keer verloren dit jaar in eigen huis. Nou, dat, dat is dus deze wedstrijd. Ja, dat is gewoon heel erg zonde. Wij hadden het momentum eigenlijk heel de wedstrijd, vond ik. Uh, we komen elke, elke keer terecht voor en oh, ja, uiteindelijk valt hij dan toch tegen. Dat is ook een kwaliteit van Rotterdam, want zo spelen ze in de half finale ook tegen Bloemendaal En winnen ze ook terecht, dus uh, alle credits naar hem. Dit is Radio 1. Het nieuws altijd het eerst. Het is nog voor half zes en toch is hier al René van Brakel. De Turkse premier Erdogan verwerpt alle kritiek... op wat wordt genoemd zijn autoritaire manier van regeren. De protesten tegen de premier duren nog steeds voort. Betogers noemen hem een dictator. De protesten begonnen als actie tegen de bouwplannen... voor een winkelcentrum in een van de laatste stadsparken in Istanbul... maar zijn inmiddels uitgegroeid tot anti-regeringsprotesten. In Rotterdam is de Pauluskerk na zes jaar heropend. Burgemeester Abu Taleb onthulde vanmiddag in de kerk... een doek met het motto overwin het kwade door het goede... De kerk staat bekend om zijn zorg voor daklozen en drugsverslaafden. Het oude kerkgebouw werd in 2007 gesloopt, het nieuwe staat er tegenaan. En in de nieuwe Pauluskerk zijn er minder opvangplaatsen dan voorheen. En een bekend team van tornadojagers is omgekomen in de Verenigde Staten... toen ze door een tornado werden getroffen. De Storm Chasers waren jarenlang te zien... in het gelijknamige programma op Discovery Channel. De drie mannen konden niet op de uitweg komen... toen ze in de staat Oklahoma werden verrast door een tornado. Dat is over de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Peter Kuipers Munneke. Het is op dit moment in grote delen van het land zonnig. Hier en daar komen wat stapelwolken voor. Vanavond dan lost de meeste bewolking op en dan wordt het helder. Vannacht dan zien we met name in het westen van het land wat bewolking. Elders zijn er brede opklaringen. En dan koelt het ook wat af, naar zo'n 4 graden in het oosten tot 7 graden aan zee. Hier en daar kan ook een mistbank voorkomen. Morgen is het weer vergelijkbaar met vandaag, al is er wat meer bewolking. De temperatuur loopt op naar een graad of 15 in het noordwesten en op de wadden... tot plaatselijk 18 graden in het oosten en zuidoosten van het land. De noordenwind die is matig boven land en vrij krachtig, dat is windkracht 5... in het noordelijk kustgebied. De komende dagen dan blijft het droog, zonnig... en loopt de temperatuur overdag in de loop van de week op naar 20 graden en hoger. Radio 1 NOS langs de lane. Zometeen meer reacties vanuit Eindhoven, waar Oranje-Zwart tegen Rotterdam waarschijnlijk in 2-3. En dan Rotterdam, dus voor het eerst in de geschiedenis, kampioen is geworden van Nederland. Nu eerst verder met roeien. Bij de Europese kampioenschappen in Sevilla pakte de Nederlandse ploeg liefst 7 medailles. Het is een mooie score, want Oranje was vertegenwoordigd in evenveel finales. De laatste plak was voor de vernieuwde Holland 8, die als derde eindigde. Ragnar Niemeyer sprak met een van de roeiers, David Kuiper, en vroeg of de druk niet erg hoog was om ook een plak te veroveren. Ja, uh, kijk, we, we willen zelf graag ook uh, natuurlijk meedoen. En uh, we hadden het idee dat we na de voorwedstrijd wel uh, een goede kans maakten. Dus we dachten van, uh, uh, ja, laat het maar zien, het is een hele jonge ploeg. En uh, we zijn heel gretig uh, erin gevlogen en dat heeft, uh, heeft uitbetaald. Jullie lagen zelfs op een gegeven moment nog tweede. Ja, goed, onze stuurman uh, zei dat inderdaad, maar... Uh, ja, ik denk dat we daar zelf niet al te veel van hebben meegekregen. Uh, het is vooral echt uh, ogen in de boot en uh, verstand op nul en gegaan met die banaan. Dus uh, ja, achteraf horen we dat inderdaad. Maar uh, het is niet echt dat we heel veel uh, dat gezien hebben, zeg maar. Peter Wiersum, jullie stuurman, is de enige die nog over is van, uh, van Londen. Dat is gek, want we zijn drie kwart jaar verder en alles is uit elkaar gevallen. Hè? Al die ervaren mannen, Vellinga, en Diederik Simon, Olivier Siegelaar allemaal om verschillende redenen weg. Hoe is dit nu? Want jij bent wel een routinier. Ja, het is een hele nieuwe, hele frisse ploeg eigenlijk. En uh, het is heel leuk om met een paar nieuwe jongens... Er zitten vijf jongens in die eigenlijk nog nooit op het hoogste niveau uh, hebben meegedaan. En het is heel leuk om daarmee uh, een nieuwe start te maken. En uh, ja, lekker er tegenaan te gaan, hard te trainen. En uh, ook mooi dat je dan meteen uh, resultaat boekt uh, op je eerste wedstrijd eigenlijk. Wat is het waard? Ja, uh, zo'n EK dat is altijd... Altijd lastig om te zeggen, er zijn een paar landen niet. Uh, bijvoorbeeld uh, de Britten zijn er nu niet. En. Uh, uh, de overzeese landen, hè, Amerika, Australië, Canada bijvoorbeeld, die, die zullen er ook nog wel bij komen voor de WK. Dus. Uh, we zijn er nog zeker niet. Maar uh, ja, het is een goed begin en uh, we zijn pas een maand bezig met elkaar. En uh, over zes weken hebben we de Wereldbekerfinale in Loetsen... We willen daar sowieso de A-finale varen. En uh, als we een goede stap kunnen maken, staan we wellicht daar weer op het podium. Je hebt de Spelen gemist. Um, is dit een boot die bij elkaar kan blijven tot de volgende Spelen? Of gaat er nog heel veel gebeuren en zien we straks weer mensen terug... die misschien nu wel in Amerika aan het studeren zijn of zo? Ja, dat vind ik heel lastig om te zeggen. Uh, uiteindelijk waarschijnlijk zijn er wel uh, wisselingen. Uh, het is ook een beetje de vraag van wat wordt uh, uiteindelijk de prioriteitsboot van Nederland... Uh, maar uh, ik verwacht dat deze acht wel uh, uh, in ieder geval dit jaar bij elkaar blijft. En misschien volgend jaar ook nog wel. En volgend jaar uh, na 2014 hebben we echt een lijn getrokken. Van dan gaan we kijken uh, wat we voor de Spelen gaan doen. 2014 WK roeien ook in Amsterdam. Dus uh, daar richten we nu eerst de pijlen op. En uh, het is nu vooral uh, twee jaar lang ontwikkelen. En dan, uh, dan eens kijken hoe we er dan voor staan met z'n allen. Het geeft vaak net wat meer status als je in een kleine boot vaart. Dat is vaak de ambitie van de van roeiers. Heb je nog moeten slikken dat jij in de acht zit? Hoe heb je het inmiddels wel naar in? Nou, Ten eerste heb ik het heel erg naar mijn zin. Uh, het is een hele mooie groep. Een hele... We zijn echt één team geworden met elkaar. Ik denk dat dat ook wel uh, een kracht is van deze acht uh, op dit moment. En uh, ja, goed, aan de andere kant, uh, ik denk dat het achterveld ook uh, heel sterk is. En, uh... Als je, een paar weken geleden werd de Britse 4 door een paar jongens uit de Duitse 8 verslagen in de vier. Dus dat hoeft niet meteen te betekenen dat, dat een grotere boot kwalitatief minder is. David Kaper uit de Holland 8. Hij wint dus brons op het EK in Sevilla. Keren we terug naar Eindhoven. Rotterdam is de nieuwe hockeykampioen van Nederland. In het beslissende derde duel werd Oranje-Zwart met 3-2 verslagen. Bas Campbell maakte vlak voor tijd de beslissende derde goal. En Philip Koker sprak met de wiss matchwinner. Pas, werd je ineens vrijgelaten. Ja, ja ik, ik, kon, ik kon mooi achter de verdediging kruipen en ik gokte dat die bal er doorheen kwam. En, uh, ja, gelukkig kwam hij perfect en uh, ja, ik zou hem erin gaan. En, uh, ja, er kwam de, de, de ontwading natuurlijk. Uh. Zo gek veel speeltijd heb je niet gehad in deze wedstrijd, maar je bent zo beslissend. Ja, ja uiteindelijk wel. Ja, ik speelde iets, iets minder dan normaal, maar ja, nu maakt het uiteindelijk allemaal niks meer uit. En, uh, ja, ik, uh, ik, ik heb voor mij drie ballen heel de hele wedstrijd geraakt en, uh, en dit, uh, dit was de laatste van die drie, dus uh, ja, supermooi. Je weet wel wat die laatste bal van jou waard was, hè? Ja, ja die is uh, die is goud waard. Ja, dat, uh, dat blijkt wel. Maar echt uh, supermooi, echt supermooi. Geen woorden voor. Dit is de eerste landstitel voor Rotterdam. Ja. Nou, je hebt de club wat gebracht. Ja, inderdaad. Uh, ik heb het is ook mijn eerste jaar bij Rotterdam en uh, ja, het kan niet beter dus. Je had van tevoren nooit. Uh... Nooit uh, van durven dromen. En, uh, ja, en uh, ja, het is ook fantastisch hoeveel mensen mee, uh, meegaan uit Rotterdam. En uh, ja, echt uh, helemaal, helemaal, uh, helemaal mooi. Bas Kembel en dan na de verliezende partij. Oranje-zwart, strafcorner-specialist Mink van der Weerden was geblesseerd... maar kwam af en toe het veld in om een corner te nemen. Zo ook in de slotseconde toen de bal er inging, maar de scheidsrechter al had gefloten. Van der Weerde over dat moment. Ja, corner. Uh, ik push volgens mij hij raakt ergens een voet en hij valt ergens... En ja, ze geven, ja, zoals een, een voet is een, uh, is een nieuwe corner... maar hij valt precies voor onze stick en we maken hem. wel zo hem floten. De scheidsrechter fluit te vroeg. Vind je dat verwijtbaar aan de scheidsrechter? Ja, dat is heel dubbel. Je, je bent blij als hij niet binnenvalt... ben je blij met iedere seconde die je extra pakt als je achter staat. Dus, het is heel zuur vooral. Rotterdam had eventueel rekening gehouden... dat uh, Robert van der Roos mee zou doen. Ze hadden met jou helemaal geen rekening gehouden... Nee, ja, nee, ik heb de uh, afgelopen paar weken hard getraind en uh, ja, rustig aan steeds meer wat stapjes kunnen maken. En afgelopen vrijdagmiddag uh, in een goed overleg met Wart van Zoest en de dokter en Frank Hagenaar nou, is goed gekeken van ja, wat kan en uh, wat kan niet. En dat hebben we doorgegeven aan Michel. En dan... Heb je een beetje risico genomen vandaag? Nee, dit is, dit is precies eigenlijk wat we afgesproken hadden wat kon. Laat, misschien ergens een keer de laatste vijf minuutjes en... Uh, Verder wat, uh, wat ballen pushen. En dan met wel hier en daar een keer een maar zoals... Een paar keer ging het net goed hè, stond je binnen de lijnen, kreeg je net een strafcorner. Ja precies, is dus af, af en toe gaat niet goed, af en toe gaat ja, het wel goed. Gewoon... Het was ook met insteken, ja, het is lekker iedereen. Ja, achteraf niet, makkelijk maak ik geen, maar het is ook, het idee is, het is lekker als je erin staat. Op het moment dat je een corner krijgt. Alleen geen succes maar gehad. Je hebt nu een zilveren medaille om je nek hangen. Is dat iets om trots op te zijn? Maar, we hebben een mooi seizoen gehad als groep, we hebben het heel leuk, echt fantastisch seizoen gehad. Alleen het gevoel zegt wel van ja, je had toch wel uh, een kampioen kunnen worden. Alles sportnieuws, dit is NOS langs de lijn. Eagles uit 1975, one of these nights. Mariska Huisman heerst de laatste jaren bij het marathonschaatsen. Maar ook bij het skieleren heeft ze de nodige prijzen veroverd. Dit weekend is ze ook van de partij bij de Nederlandse kampioenschappen in Almere. Huisman heeft de skielers ondergebonden... maar is ondertussen ook bezig met de voorbereiding op het naderende winterseizoen. En daarin zal ze een combinatie maken van marathon met lange baan. Een bijdrage van Floris van Hoorn. Zo gaan we zien, rond de Kleibeuker, al ronden lang op kop. Sikkema maar daarachter. Bekkering, Zielman en Huisman. Is het is de die kijkt in de blauwe ogen van die schaap. Ook Jan Kruijsman, dankzij Bekkering van de sprinters het meest voorin nu. Met Zielman achter zich, met nummer 13. Daarachter zit Huisman. Huisman zit dus uitstekend in deze positie. En Wat voor rol neemt de inline skate in jouw carrière in?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 Zo gaan we dat allemaal organiseren, zo gaan we dat meemaken. Van man akkoord. We gaan zien wat er in het, het de, de. rondeboek staat geschreven. Voorlopig hebben we de eerste logo's. Wat is het voor wereldje, het, het inline -skaten? Het doet mij heel erg denken aan het marathon Nou, Daar kom je zelf ook vandaan. Is het vergelijkbaar, het wereldje? Zijn het dezelfde mensen?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 Mariska Huisman in een reportage van Floris van Horen. André Grijpel heeft de ronde van Zeeland gewonnen. De Duitse sprinter was na ruim 197 kilometer in de massasprint in Terneuze de snelste. Ramon Sinkelman finishte als tweede net voor Kenny van Hummel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 Things all right, <laughs> and I won't have to take your number, but we'll be right here sitting some time next week. With this same Tiffany. <laughs>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 Juan Zelada, Breakfast in Spitalfields Binnenkort is hij te gast in het oog. Over een maand is de Tour de France alweer begonnen. Deze editie heeft na een jaartje zonder, een, uh, zonder weer een ploegentuitrit. In de vierde etappe moeten de teams een parcours van 25 kilometer afleggen in Nice. Het Nederlandse Vakant kwam afgelopen week bij elkaar... om de discipline te oefenen op een parcours rondom het wielerstadion Velodroom in Amsterdam. Renners Johnny Hogerland en Wout Poels evalueren de bijzondere groepstraining. Oké, okay guys, listen. Remember, this is voor de tour, eh? Dus probeer om te focussen en put in je head als het Nice is. You know, the wind is coming from that side, that's the beach and the nice babes. En the other side is the public. 3, 2, 1, go! Johnny Hoogland, de vierde etappe in de Tour de France is een ploegentijdrit. Jullie hebben daar nu twee dagen voor getraind hier in Amsterdam. Hoe gaat zo'n training in zijn werk? Ja, we zijn uh, uh, woensdag bij elkaar gekomen, en hebben we donderdag eigenlijk heel veel testen gedaan, ook het uh, best achter wie rijdt, bepaalde vermogensmeting en uh, ja, met bepaalde dingen in onze zak, Ik weet je precies hoe dat heet, uh, waardoor ze nog wat meer metingen kunnen doen. En, toen hebben we daar uh, een aantal series mee getraind. Of eigenlijk best lang. We hebben bijna vier op de tijd de fiets gereden. En dan uh, vrijdag hebben we de start vooral geoefend. Hebben jullie een bepaalde tactiek uh, daaruit uitgestippeld? Uh, nou ja, wel uh, achter wie we gaan rijden. Uh, hoe we gaan overpakken, uh, wie er gaat starten. Dus uh, wel een bepaalde tactiek, ja. De laatste grote rondes, bijvoorbeeld uh, Giro 2012, 2013, Vuelta 2012... is uh, vakantie -lui niet heel erg hoog geëindigd in de ploegentijdritten... Waar ligt dat aan en waar zijn de verbeterpunten in deze ploeg? Ja, waar dat precies aan ligt, dat weet ik zelf eigenlijk ook niet. Al is de afgelopen Giro uh, ja, wel een nette tiende plaats, dus dat was wel hoopgevend. En, uh, daarom was het wel belangrijk om hier twee dagen met elkaar te zijn en uh, ja, een beetje bewust van te worden hoe we het moeten gaan doen. Maar er zijn geen echte pijnpunten aangesneden? Uh, nee, dat nog niet echt. Tijd tijd is natuurlijk belangrijk voor uh, klassementrenners. Is dan twee keer oefenen genoeg? Nou ja, we hebben natuurlijk ook al, uh, iedereen heeft het ook al vaker gedaan natuurlijk. En dus, het uh, zit midden in het zon, dus het is heel moeilijk om, uh, om iedereen op één plek te krijgen. Dus uh, dan uh, is dit denk ik wel voldoende. Je, we kennen elkaar natuurlijk allemaal heel goed, hè? Dus het is niet dat wij elkaar allemaal moeten, moeten leren kennen hier. Dus uh, we kennen elkaar echt wel, alleen ja, dit is gewoon even een beetje fun-tunen. Vind je het leuk, zo'n vroege uh, tijdrit? Het kan leuk zijn, maar het kan ook een leidersweg zijn. Ik hoor eigenlijk meer in je stemmen, nee. Nee, dat hoor je niet. Ik zeg, het kan heel leuk zijn, maar als je niet goed bent in ploegentijd, dan is het een leidersweg. En als je goed bent, is het leuk. Ja, het is wel leuk als je goed bent, is het leuk. Dan kun je je anderen laten zien. Maar als je niet zo goed in orde bent, dan, dan is het verschrikkelijk. Even kijken. Bit too fast. I'm proud of you guys. I think you're a bit too fast. <laughs> so. Hoe is het verder met je? Hoe is het met de vorm? Ja, ik denk dat het eigenlijk oké okay is. We gaan nu natuurlijk Doviné. Doviné is wel echt uh, een test weer echt, uh, echt in de bergen. En nu, ja, ik voel dat het echt goed is. Alleen, ja, Doviné is natuurlijk weer iets anders als België en, uh, en Picardie. Dus ik ben ook wel benieuwd hoe het gaat. Ja, de vorm is wel goed. Uh, wat, uh, ik heb wel rust gehad en de Ronde van België, weer begonnen. Nou naar de Doviné en uh, ja, langzaam richting de Tour. Wat kunnen we van jou verwachten in de Tour? Ja, zitten in... Uh, Bepaalde etappes en, uh, en de man ondersteunen. Ik hoop uh, hele mooie dingen, maar uh, we gaan het zien. Ik ga het een beetje per rustdag uh, bekijken hoe ik ervoor sta. Dan, uh, dan zien we het wel. Is er misschien al één etappe die eruit springt waarvan je zegt... van uh, daar wil ik voor gaan. Alpe de West is natuurlijk wel heel mooi, maar, uh, maar ik denk dat ik daar... Maar gewoon een moment moet pakken waar je goed bent. Dan moet je, moet je niks laten liggen. En, uh, ja, uh, gewoon per dag bekijken hoe je je voelt. Nou, dan uh, schrijf hem op, Al de West. Uh, Wout Poels in de aanval. Ja, misschien wel.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 lucky we're in love in every way lucky to have stayed where we have stayed lucky to be coming home someday and so i'm sailing through the sea to an island where we'll meet you'll hear the music feel the air i'll put a flag to us. Colby, Clay en Jason Ross en a Lucky. Alles is gezegd en dus het einde van deze uitzending van Langs de Lijn. We zijn er weer vanavond om 10 uur met Robert Medig. Straks de collega's van de VPRO met studio It's Gedaan. Fijne avond. Schaliegas is hot, ook in Europa. Well, it's not a dream for tomorrow, it's a reality today. In de Amerikaanse staat Ohio is de gasindustrie net neergestreken. Hier in Carroll County is het alsof het schaliegas een regelrecht godsgeschenk is. In een gebied van 30 bij 30 kilometer verrijzen de komende jaren meer dan 1000 boortorens. 600, 900 miles of Wie wordt er beter van de schadigasrevolutie? Het helpt helpen om onze country en onze lokale economie te Wat heeft ons al deze schatten van de aarde gegeven? Dus die moeten we goed gebruiken. Op Radio 1. Zometeen om 7 uur in Bureau Buitenland. Het nieuws van alle kanten.